Die vind richting met het NOS-journaal. Italië heeft zes schepen waaronder het eiland Lampedusa gestuurd om vluchtelingen op te halen. De schepen hebben ruimte voor meer dan 10.000 mensen en gaan vluchtelingen naar andere delen van Italië brengen. De afgelopen maanden zijn duizenden vluchtelingen uit voornamelijk Tunesië en Libië naar het Lampedusa gekomen. Er is daar te weinig plaats voor de vluchtelingen. Veel slapen buiten en er zijn nauwelijks wc's. De vluchtelingen zullen worden ondergebracht in tentenkampen en leegstaande kazernes op het Italiaanse vasteland. Italiaanse vissers proberen ondertussen met boten te voorkomen dat nieuwe immigranten Lampedusa bereiken.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 dat het partijbestuur kennelijk niet weet hoe de kiezers kunnen worden teruggewonnen. Jazzfluitiste Ellen Helmes is overleden. Dat heeft haar management bekendgemaakt. Helmes werkte samen met onder andere Cor Bakker, het Rosenberg Trio, G. Reinders en Georgie Veem. Ze had een eigen gezelschap, de Ellen H-band, en ze gaf les op het conservatorium in Utrecht. Helles was enige tijd ziek. Ze was 53 jaar.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 Just lay here I'm not Daar ja, zijn we weer! Hallo! Heel lekker nummertje, moet je ze horen oh. Oeh, Kevin. Rob, het Dit is een, een filler, het is een filler, hè? een filler. En weet je hoe dit nummer heet? Kevin Top 5. Kevin's top 5. Heerlijk, heerlijk. Ja, Gemaagd, ja we hebben maar gemaakt denk, uh, door, uh, hoe heet hij? Ik heb zelf, ja, nee, goed nee, dankjewel. Nee. Uh, hoe heet die nou? Oh, ik dacht dat je top 5 bedoelde. Ja, je top 5, maar dat nummer. Daf Ja, Daf Ik vergeet die naam altijd. Weet ik niet, ik niet. Oh. Nou, vertel nee. eens, uh, Ja, we hebben maar uh, een, een top 5 van leuke autootjes. Ja, precies. Gewoon autootjes die je gewoon ja. moet hebben of, of moet zien. Ik, of ken, gewoon... ik ken iemand en die uh, is een nieuwe auto aan het uh, zoeken. Wie? Dat kan ik niet zeggen. Oh. Uh, ah. Dus ik zit de hele tijd... Dan is de nummer 2 wel wat moet, Je moet die... Nee, nee, want dat wil zijn dochter. Nee, wil die niet. wil ze niet. Die wil ze niet, want ja. wij hebben een aanpassing gedaan. Uh, sorry. <laughs> <laughs> hij, hij was gedwongen. Hij wou het niet, maar hij moest van, van mij en Pascal. Ja, dus... Uh, maar uh, op nummer 5... Uh, nummer 5. Volkswagen is Een beetje de kleine... De, de, een middelmaat van een polo en een golf Maar dan wat uh... nou, het is een Passa een, een, Passaat golf Nee het is een golf Maar dan Lager. Ingedeukt en langer Wat uh, design is je Ja Een uitstraling. Uh, uitstraling Is, is wel nog. Netjes, is netjes Ja Op nummer 4 Seat Lyon. Altijd lekker Dat is altijd een mooie auto Altijd een mooie auto Op 3 De nieuwste Kia Sportage ik, ik zal hem toch even opzoeken Op internet Ik ken me echt geen beeld Bij de Kia Sportage Ah hij is echt mooi Nummer 2 Dat is een Mini Cooper Clubman Ja en uh, zo station uh. <laughs> Ja Waar <laughs> je de auto uh, door uh, van achter toch Ja dat je ze zo uh, suicide kunt openmaken Ja ik uh, vond het wel een mooie Ja dat vind ik heel mooi De cabrio oh, uh, pa uh, Pascal is, uh, heeft, uh, heeft daar ook een, uh, een uh, mening over Van de Clubman Klopt inderdaad. Ja, je hebt die al hele oude ouderwetse auto's met het houtdesign aan de buitenkant. En dat lijkt me nou inderdaad de Clubman inderdaad met dat design. Ja, ja, ja dat is zeker zo. Echt soort houtbewerking. Dit is hem niet. Oh, dit is de oude. Dat is de oude. Ja. Die. Kun uh, uh, uh, ja, je moet er 2011 erbij zetten? Oh. Zal ik Zal ik 2011. 2011? Ik vind dat altijd zo'n lekkere filler die. Ja. Oh, kom je ook op deze? Ja, deze. Die, uh, die bovenste. <laughs> die, ja, de nieuwe, ja. What the fuck? Ja, dat is echt mooi. Ja, dat is netjes. Ja, hier kun je iPod er ook op Goed, zetten. Goed hè? Nou, dat is te helemaal vergeten. Dat is helemaal te gek. Maar weet je wat ik nou echt een mooie auto vind? Nou, een Saab, de nieuwste. Nee. Waarom? Saab die? is niet mooi. En op nummer 1. <laughs> <laughs> echt? Nee. Oké, okay. deze moet je zien. Want dat is de nummer 1. Nog niks zeggen. Hij, uh, is, uh, <laughs> hij is echt, echt net op de markt Oh ja die uh, Eén één BMW dealer hier in de buurt heeft hem maar En dat is van Poelgeest Oh, oh bij, van uh, Poolgeest uh, kent, bij Amsterdam Dan weet je, ja ook En uh, bij Kanske kan daar ja, Dat okay. zit er ook een Dit, deze auto is echt gek Het is dus voor een ton Voor de een nieuwe, ton De nieuwe 6 serie, de BMW Z6 BMW Z6 Hij is Z6. super gruwelijk Oeh, is netjes. Die, die onderste plaatje, die vind ik mooi, die grill. Ja. Zo. Hij is echt... Uh, moet je kijken, Pascal. Die onderste bedoel je? Nee, uh, de middelste. De middelste? Oh, die ziet er ook wel mooi uit, ja. Dat is een tonnetje. Een tonnetje? Nou, schud maar even uit je mouw, zou ik ja, zeggen. Het is, een, uh, het is een rijdend huisje. Ik, uh, wou er een, ik wilde er wel een huis verkopen. Ja, inderdaad. Dat is de nummer één. Ik zat eerst naar sportauto's te, te kijken. Ja, er komt sowieso natuurlijk een van de, uh, de Maseratis. De Maar ik heb daar uh, wel zitten kijken naar de top 10. De top uh, wat 10 ik, tot ben je, 5 kende ik en uh, 5 tot 1 kende ik niet. Weet je wat ik een mooie auto vind? Nou. Een uh, Range Rover uh, ja. HSE Sport. Ja, jammer, jammer weer. <laughs> wat? is zo ja, mooi? Ja, die is zo ja, so nice. Uh, ja. Vooral die witte, daar hou ik zo ja. van. Rob. Wat? Dat is een vrouwenauto. Wat vrouwenauto? <laughs> What the fuck? Die velgen zijn nog groter dan een vrouwman. Dat klopt. <laughs> Dat klopt. Ik vind uh, de Camero. Ja. De, de, ja, de Camero vind ik mooi Of Ford. de... rustang, vind ik ook een mooie auto. Oh, een spijker. Ja. Oh, dan moet ik hem uh, met een Y natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Is die afgelopen? Ja. Dat meen je niet. Zijn we dus even tot vijf minuten door? Ja. Het gaat ja. ook veel te snel, hè? Dan moeten we... Oh, wacht even. Dan moeten we verder. Ja, dan moeten we <laughs> verder. <laughs> Mensen, onze tijd zit erop. We komen in tijd, bro. Uh, we dan praten ga, te veel. Dat heb een programma. Nooit. Ik heb een heel programma gemaakt. Oh, kijk. Ik pak die word erbij. En dan gaat hij alles weer zoeken. En zegt, ja. Wat uh, slecht. Wat is het? Knas? Nee. Oh, ehm... Uh, Knas ah. heb ik nog niet gehoord Nee, dat is niet We ja. gaan luisteren Een hele Dat is goeie. hem, dat is Knas. Oh, nee, wacht Oh, stop zet, maar, zet, stop. stop kut stop. Kut <laughs> Dat ja. moet over Ah, oké okay, ja, nou, Dus nou. er moet meer gevoel in Steve Angelo met, met Knas. Tot zo Tot zo Hé, hey, dat ging weer goed hè uh, we <laughs> Lekker raar, hè Grijt Zet het erin, zet het erin Bye. <laughs> a better yet to stay never just Nee, ik vind het uh, lekker. Ja. Ik vind het goed weer om terug te zijn. Trouwens, uh, weet jij of Sensational is uitverkocht? Zoals niet. Nou, eigenlijk. Vorig jaar was hij in één dag uitverkocht. Nou, dan zal dat nu al binnen twee dagen zijn gebeurd. Oh. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Wel, ik weet wel dat uh, Marco Bonsato's laatste kaart wel uh, goed bij hen zijn. Ja. Maar uh, ik ben niet zo'n Marco Bonsato fan. Oh, ja. <lacht> nou een. Nou oh, ja. Pieter Smil is ook uitverkocht uh, ja. En uh, het uh, Piraat is ook uitverkocht Het midzomerfestival in Zandvoort die is uitverkocht Ja? <laughs> Hoef geen kruiden Ik <laughs> <Ja. laughs> zal me niet als basis daar ook geld voor. Die vragen. komt ook uh, binnenkort Waar? Wanneer? Hoe? Gewoon het hele door, dat heb ik vorige uitzending allemaal Weet ik, uitgelegd. heb ik gezegd ja. dat Heb ik gehoord, oh, niet oké. gezegd maar gehoord Ik uh, ben wel benieuwd, het wordt wel heel leuk heb ik gehoord ja, dat heb je gehoord, jij weet het gewoon Ik weet het, ik ja. weet alles eigenlijk ja Maar dat, ga, dat gaat je helemaal niet zeggen. Ja, mij wel, maar dat luistert dat niet nee. <laughs> Grapje, nee, ik weet het ook niet Je hoeft het ook niet te weten Beter Hoe meer een verrassing het is dan, mm -hmm. vind je ook niet? Ja, vind je ook niet, Rob? Ik vind het ook Hallo, Rob? Hallo, Hallo? Nee, oké, okay. leuk Ja, nee, gezellig dat er weer een feestje komt mm -hmm. Ik hou wel van een goed feestje Vooral met podiums in Zeker, dit, uh... podia's hè? Podia's, mag ook, de selectie Ja, ik ook Maar ja, ik hoor nog wel eens we hier en daar wat Die select-laat dingetje en ik Ja, <laughs> nou, ik ga altijd, he? nou, ja, is het eigenlijk, hè Wat? Ons programma, hoe we het nu, nu presenteren Ja, vind je dat? <laughs> het is nou een beetje oude woorden, Kevin Ja, is toch leuk Of wil je wat vermelden? Ja, dat wil je... Wil je... gaan aan het aanmelden, een botmail? Ja je vermeldt, je vermeldt wat, Dankjewel, je vermeldt hè? wat hè? Ik vermeld. Nee, dat, uh, dat je bij mijn paard nu kan boljarten. Nou, volgende week is hè? Deze week. Is dat deze week alleen? Deze hele week tot maandag. Deze hele week kan je bij Laura en Hardy boljarten. Boljarten. Niet omdat. Uh, en uh, moet ik je eerlijk zeggen, gisteren securen. Ja. Was, uh, we hebben goede zaak gedaan. Goede zaak. Ja. Uh, was een beetje. Nuf staat vol. Maar dat was met de uh, 30 van Zandvoort, dat het ook. Café 4, helemaal vol. Nou, uh, Laura Hardy heeft het goed gedaan. Aha. Uh -huh. Maar het is een beetje goed qua horeca uh, dit weekend geweest. Ja, ja, maar het kan zo goed weer. Nou, ook zaterdag. Nou, ja, <tus> zaterdag niet meegerekend. <tus> het was mijn vrije dag. Ja, nou, mooi toch? Non de ja, Het was niet was koud. Maar, wist jij... Dat salaris afstand van het Latijnse woord salarium. Want? Van de Romeins. Hoe dat dan? Salarium staat voor zout. En de Romeinse soldaten die werden betaald in zout. Oh, wat interessant. Ja. Hoe cheap kun je zijn? Heel cheap. <laughs> ja. Heel cheap. En uh, had jij nog iets uh, te mededelen wat, uh, wat, wat iedereen moest weten? Nee. Nee. Dat ja, Ja. Ja. Daar ja. komt het hoor, nou, komt het door. Morgen kort voor negen. Nee, dan hooggerij rijden. Hoi, hoi, hoi. Hierbij wil ik ze mijn steun betuigen. Of op uh, SBS, ja, ik RTL denk 7. het wel. RTL7. Hoe weet je dat? Dat is altijd op Want Dat interesseert me niet Want ik ben er gewoon bij Hoi, we zijn erbij En dat, dat is prima Prima Prieva. Prieva. Hallo Hé, hey, daar heb je Homo, Mike yeah. Om uh, tien over half elf En ons, hoe laten we, <lacht> we gewoon ons programma Om negen uur Toppie Ja, nee, jammer weer Maar uh, maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit Ehm <lacht> um, ja, is het uh, RTL 7? Ja, ik denk het wel, ja. Ik weet het niet. Ik zou het ook niet weten. Ik heb echt geen idee, maar ik ben er gewoon bij, dus uh, het is voor mij live. Oeh. Oeh, het is voor mij gewoon live. Hé hey Mike, kom ik... eens even gedag zeggen bij de microfoon. Nee, dat willen we niet, want het is ons programma nergens. <laughs> Goedenavond, dames en heren. Kijk, mooi boy, hij is weer opgemaakt. Uh... <laughs> Gooien wij er nog even een lekker nummertje bij Juist. Hey, mogen ze niet weten dat we dat aan doen ben Oh Zijn we al klaar dan? Hé? Hey? Jij bent al klaar Oh, dit is jouw favoriet hè? Nee, hey. welke nummer? Nou, we gaan dan luisteren De Baseballs ja, met broer. Umbrella You had my heart And we'll never be a world apart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 Niemand hoorde, niemand weet, en niemand, iemand, niemand van te luide. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapt de wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapt de wonderling. Was er klaar mee? Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan.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 Is weer zo n o m o m o m o m o m o is o m o m o m maar uh, ja, we zijn, we zijn alweer bijna door uh, onze uitzending heen. Ja, nog twaalf minuten. En we hebben weer gewoon gezellig visite. Visite? Visite. visite. visite. kunnen we visite. Van wat is het ook weer? Huh? Wat is het ook alweer? Van eh... Uh, ja, Telekids, aan. toch? Ja. <laughs> <laughs> nou, we doen er maar één hoor. Nou, ja, ja. ik geloof weer in mezelf te praten eigenlijk. Ja, niet uit. Maar uh, gaan we even verder. Neem we straks nog even afscheidje voordat we eruit gaan. Ja, dan doe uh, dat maar. Ja? ja. Nou, oké. Okay. Dit is Nickelback met Never Gonna Be Alone. Oh, heel so well, goed. Dames en heren Onder het, uh, het mooie klanken van uh, Armin van Buren met Down Downing Oh Downing Met uh, Laura V. Gaan wij afsluiten voor deze week dames en ja. heren Dus uh, bij jammer. deze dames en heren Helaas Wij zijn er volgende week weer oh, Ja Dan knallen we jouw speakers die weer uit Ja en we hebben een volgende week een gast Maar die wil niet op de radio hebben we volgende week een gast? Ja, maar Wie dat ja? zeg ik lekker niet. Oh. Dat is een verrassing. Is goed. Oh, sorry uh, Mike, zeg het maar. maar. maar. Het is mij mijn benieuwd hoe je gast is. Ik, uh, ik ga echt mijn best bij ontbijt zijn als ik niet te veel achterlijke uren hoef te draaien. Ah, dat denk ik wel. We gaan er niet vanuit. <laughs> dat, uh, <laughs> ja, dat, dat, dat mag je houden? <laughs> maar ik uh, doe alles uh, wat ik kan. Ja, nah, ik ben benieuwd. We gaan er volgende week gewoon weer een feestje van bouwen. en uh, Geniet Zeker. nog lekker van dit nummer. En uh, dames en heren, tot volgende tot week. Hoi.